Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Toen ik in het ziekenhuis kwam voor de uitslag van het onderzoek... bleek er nog geen uitslag te zijn. Dus zei de dokter, speel nog maar een liedje, want we zijn nog wel even bezig. <lacht> en ik heb nog wel een liedje. Want ik stond daar met die Herman finkers aan mijn hand... en toen dacht ik, ja... Nu kan ik er ook niet langer meer omheen draaien. Ik ben een levende legende. Mijn daden staan vermeld. Kijk maar in de valskrant. Daar wordt van mij verteld. Een levende legende. Een hele grote held. De paus verklaart me heilig. Mijn relieken zijn besteld. Spaar mijn nagels en mijn schaamhaar. Neem sperma voor een kind en voor een tientje mag u houden wat u in mijn pot vindt. GELUIDEN. Ik ben een levende legende. Ik ben uw eigen grote held. En als ik me eens klein voel. Trap ik iemand dood Dan word ik veel besproken Dan praat men mij wel groot Omdat ik wou dat ik hem was Schoot ik Lennon dood En dwars door het volk in Apeldoorn Zo knalde ik me groot Ik ben een levende legende Mijn daden staan vermeld Dagelijks in de valskrant, ik ben een echte held. Ik ben zo zinloos dat ik groot word, heiliger dan held. Ik krijg kaarsjes en processies, alleen door dom geweld met de Bijbel, de Koran of met gaaiës uit de goot. Moord ik en zo schop ik. Mijn minderwaardigheid wel doet Ik ben een levende legende Ik ben mijn eigen grote held If I work my hands and work schrijf het liedje in. En daarna hadden de four tops er ook nog een knijter van een hit mee. Want deze versie hier is denk ik wat minder bekend. Het is een beetje, een beetje, een beetje moeilijk voor te stellen... dat de man die uh, zo long uit zijn lijf schreeuwde... met nummers als Whole Lot of Love en uh, Black Dog en Immigrant Song is <laughs> dit liedje opneemt. Robert Plant was dat dus, de voormalige liedzanger van Let's Zeppelin. Dat kent u natuurlijk allemaal. En dit liedje heette If I Were A Carpenter. Nou, daar sloeg hij zich misschien wel op zijn dag. I wish I had you in Carrie E. Fergus Only for nights in Ballygrand. I would swim over The deepest ocean, the deepest ocean to be by your side. But the sea is wide. Een Ierse afkomst, natuurlijk niet Van de Man, oftewel Van Morrison, met het nummer Carrick Fungus, een prachtig liedje trouwens, en uh, dat klonk wel buitengewoon uh, iers dat kunnen we wel even zo stellen, denk ik, ongeveer. Ja, oh, wacht even hoor. Oké, okay, uh, dan maar even zonder muziekje. Uh, ja, ik ben er weer op. Ik nog niet. Oh ja, nu ben ik er ja, ook. Goedemiddag. Vertel eens even. Uh, ja, het gaat over, over die enquête, dames en heren. We hebben namelijk een enquête bij uh, CFM. Uh, want wij willen graag weten wat u ervan denkt. Toch? Uh, nou, daar komt het in grote lijnen uh, helemaal op neer, uh, Ruud. Nou, en, vertel eens. Uh, uh, we hebben een, uh, ooit even een stukje geschiedenis. We hebben In 2010 hebben we ook een... Uh, Luisteronderzoek gehouden van de lokale radio. De enige echte lokale zender van CFM. Van uh, Zandvoort. Hé, hey, lekker muziekje. Oh, ja, dat is een bedje wat je nou doet. Ja. Oh, oké, okay, keurig. Uh, wij als uh, lokale omroep van Zandvoort. vinden het namelijk heel belangrijk om te weten. wat de mensen, wat de behoeften zijn. ten aanzien van de lokale omroep. En vandaar dat luisteronderzoek. Want middels deze enquête. kunnen we onderzoeken uh, hoe of online media. dan heb ik het over Twitter, uh, de CFM-app. Facebook, LinkedIn, noem maar op. Wat die kunnen bijdragen aan het gevoel van uh, saamhorigheid op lokaal niveau. Want hey, mensen bellen elkaar niet meer. Mensen zitten op Facebook of ze zitten te twitteren of ze zitten dat Jij niet, he, Jij zit niet op Facebook. Nee, ik zit, uh, nee. Nee, ik zit echt niet op uh, Facebook. Maar, dus er zijn een heleboel andere nieuwe communicatiemanieren uh, uh, uh, bijgekomen sinds 2010. Uh, waardoor uh, mensen op een andere manier met elkaar communiceren. Nou... Uh, wij vinden het belangrijk om dit, via dit luisteronderzoek te onderzoeken in hoeverre wij als lokale omroep daar een, een rol in kunnen spelen. En daarmee doel ik uh, op, uh, misschien moeten we bepaalde items toevoegen aan, uh, aan onze programmering, uh, uh, in, in onze programma's, om zo uh, uh, ook een bijdrage te leveren aan die uh, onderlinge saamhorigheid in Zandvoort. Ik weet het, het is een beetje een lastige taal... Ja. maar het komt in, in Großen en ganzen erop neer... dat er dus in die enquête uh, 50% vragen di direct gerelateerd zijn... aan de lokale omroep, in hoeverre mensen daarnaar luisteren... welke programma's ze daarnaar luisteren. En, daarna, en daarnaast een 50% uh, vragen die gaan over... hoe functioneert u in Zandvoort en hoe communiceert u? Uh, hebt u direct contact met de buren? Zit u in buurtverenigingen... Uh, al dat soort dingen, mm -hmm. al die online media... het is belangrijk om dat voor ons ook in kaart te krijgen. Ja. En wellicht dat de lokale omroep daar een, een rol in kan spelen. En uh, in, in, natuurlijk naar de toekomst toe, hè? Ja, en daar zijn we voor op van rekening. Vandaar dit luisteronderzoek. Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die, die ze zeggen... ik had dat zelf ook, toen ik hem, voor de eerst, toen ik hem dus invulde... halverwege dacht ik van, waar gaan die vragen over? Het gaat over mijn buurman, of ik naar de bibliotheek ga en dit en dat... En waarom ga ik naar de bibliotheek? Eh, omdat ik daar via het Facebook eh, iets over gelezen heb. Of wat dan ook. Eh, maar Zo krijgen we een beeld hoe mensen functioneren in Zandvoort. Ja. En dan kun je dan je programma's... Van, eh, want dat ja. is tot slot onze taak. Ja. Eh, we hebben een voorlichtende taak. Eh, het is niet alleen maar gewoon eh, plaatjes draaien. Maar we hebben wel degelijk een functie. En we zijn heel belangrijk in het verstrekken van lokale en regionale informatie. Eh, waar de grotere jongens... Eh, niet aan toekomen. En uh, dat, dat, ook, moet, dat moeten wij dus doen. En dat is ook de kracht van, van een lokale omroep, zoals ja. CFM is. En we doen de naamsbekendheid daar we verder weinig aan te doen, want die is al heel erg groot in Zandvoort. Mm -hmm. Maar wellicht dat we, dat we programma onderdelen. Ik zal eens een voorbeeld noemen. Uh, uh, uh, hoeveel uh, klopboormachines hebben we in Zandvoort, uh, Ruud? Heb jij een idee? Uh, nou... Dat zou ik je niet kunnen vertellen. Nee. Nee. Nou, dan gaat het er dus om. Stel dat wij een item toevoegen aan ZFM Lunst. Ik noem maar een voorbeeld. Zo van, nou, uh, meneer Jansen in die en die straat... die heeft een klopboormachine nodig voor een drietal gaatjes. Ja. Wie kan hem helpen? Ja. Heb je gelijk een nieuw item? Ja. Maar toch via uh, het sociale medium, lokale radio. Ja. Gezocht, gevonden. En zo kan je dus uh, je fantasie de, de ruime keuze laten. Zo zijn er nog vele, vele mogelijkheden ja. En die komen natuurlijk allemaal tot uitdrukking in dat luisteronderzoek. Dus ik druk iedere luisteraar en kijker van ZFM nogmaals op het hart om die enquête in te vullen. Ja, dat is een heel belangrijk verhaal. Hij loopt officieel nog tot 1 maart. Maar oh, eh, eh, nog eventjes eh, ook ter informatie, want het is toch wel belangrijk dat u dat weet. We hebben om die enquête natuurlijk een beetje steekhoudend te laten zijn, hebben we minimaal 180... Eh, Invullers nodig. Dan, dan is de, antenne, de enquête dus uh, steekhoudend, om het zo maar te zeggen. Nou, daar zitten we heel dichtbij, maar uh, we, we zijn hebben, er nog niet. We, we hebben nog een zetje nodig. Dus als u nou denkt van, nou, dat vind ik leuk, en ik draag uh, ZFM een zeer warm hart toe, vult u dan uh, die enquête in. Ja, voor mij heeft ik heb het ook geprobeerd, maar dan denk ik van ja, al die vragen over Zandvoort... daar heb ik niks aan, ik woon in Beverwijk. En ja. <laughs> nee, dat, dat ben ik met je eens. Maar stel dat jij nou in zou vullen... Ruud, al die algemene vragen... van nou nee, dat, dat is voor mij niet relevant... want ik woon niet in Zandvoort... Uh -huh. dan blijft het dus al die vragen die aan, aan CFM... de lokale omroep zijn gerelateerd... Ja. die vul je wel in. Ja. Dus dat geeft het in jouw geval dus aan... Hoe belangrijk de lokale radio is om geïnformeerd te zijn over ja. wat er allemaal in Zandvoort gebeurt. Ja, nou ja, dat, dat vind ik sowieso natuurlijk. Daarom ja. ben ik hier ook drie keer in de week. Of twee keer in de week. En het dus, is uh, gewoon heel belangrijk om dat, uh, om dat te kunnen doen. Uh, nou, hoe kunnen de mensen nou die, die, die enquête gaan invullen? Nou, dat is verdomd makkelijk. Eigenlijk is het heel simpel. Uh, zeker als u uh, telefoon hebt... of u heeft een tablet... of u heeft een iPad... of wat dan ook. Heel belangrijk... Uh, op Facebook... op onze CFM Lunch uh, pagina... staat bovenaan de pagina een bericht... dat begint met een link... Het ziet er heel ja, ingewikkeld, ingewikkeld uit. Iets, ja. Ja, maar dat is helemaal niet ingewikkeld. Je hoeft er alleen maar op te klikken met je muisje of met je vingertje. Eh, als je met een tablet werkt. Je hoeft er alleen maar op te klikken en dan kom je automatisch gewoon op die uh, enquêtepagina terecht. En vandaar wijst het zich vanzelf. Uh, u kunt het ook uh, doen via de, de app De gratis app van uh, CFM Zandvoort Het kan ook via de website van CFM Zandvoort Natuurlijk uh, uh, www.cfmzandvoort.nl Nou, mogelijkheden genoeg en uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat u, uh, dat u dat doet. Want daarmee kunnen wij onze programma's nog leuker en nog mooier... en nog fantastischer maken dan ze al zijn. Mimou, zeg ik dat goed of niet? Heel goed. Mag ik nog even één ding toevoegen? Ja, dat mag jij. Aanstaande zaterdag tijdens ons programma Zandvoer op Zaterdag... is degene de, de, die dat heeft samengesteld... het is een eindopdracht geweest van... Uh, haar, uh, op, opleiding bij In Holland, communicatie en marketing. Ja. De samenstelsel van dit luisteronderzoek is uh, aanstaande zaterdag tussen 3 en 4 bij ons uh, te gast okay. tijdens onze uitzending. En als mensen nog vragen hebben of, of suggesties hebben of willen hulp nodig hebben bij het invullen, tussen 3 en 4 aanstaande zaterdag is ze bij ons in de studio ja. om vragen, eventuele vragen te beantwoorden. Nou, dat is toch wel vreselijk mooi. Ja. Ja, aanstaande zaterdag dus. Dat is de 25e februari tussen drie en vier. Als u dan geafd bent op zaterdag. Het programma van de heer Harms en de heer Vos. Dan komt deze dame uh, er nog meer over vertellen. En uw vragen beantwoorden. Maar intussen, als u denkt van nou, ik vind het leuk. Dat gaan we doen. Doe dat dan. Graag. Um, de link kunt u vinden. Die link ziet er heel ingewikkeld uit. Maar dat stelt helemaal niks voor. U hoeft er alleen maar op te klikken. He, dus je, bij een telefoon of met je tablet. Gewoon je vinger even aanklikken. En dan zit je zo op die pagina. Waar die enquête staat. En daar wijst het zich gewoon vanzelf. Daar hoef je, niet zo, daar hoef je geen computerautodidact uh, voor te zijn. Of computerdeskundige. Of wat dan ook. Dat kan iedereen. Dus doen. Dus nogmaals. Geld. Mocht u het niet hebben ingevuld. Graag met nadruk wel invullen, want uh, wij als CFM kunnen daar ons voordeel mee doen. Ja, en de enquête loopt dus nog tot 1 maart. En dus als je je kun... e-mailadres invult, krijg je, heb je ook, maak je ook nog kans op een taart. Een taart? Jazeker! Yes, Zo! Maar als je je, je hoeft je is e taart gelijk invullen. Ik, in te vullen. Te vullen. ik ga gelijk invullen, hoor. <laughs> ik, nou, ik... Ik, ik mis de gevulde koek al, dus dan moet het een taart natuurlijk ja nee, heel goed maar nee nogmaals het is heel, nee, het is heel belangrijk, belangrijk. Voor ons. dus gewoon doen en uh, gaat u uh, ik, ik herhaal het nog maar even een keer want dit nee, is voor slot een beetje promotie uh, ik herhaal het nog maar een keer via de app van ZFM Zandvoort kunt u die link vinden u kunt hem ook vinden op de website van ZFM Zandvoort www.zfmzandvoort.nl u kunt hem ook vinden als u veel regelmatig op Facebook zit gaat u naar de pagina Zandvoort Luncht. En daar kunt u hem ook vinden. Daar staat hij bovenaan de pagina. Uh, in een vastgezet bericht. Dus dat is heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is het blauw gekleurde dingetje wat er staat. Dat even aan te klikken. En dan kom je er vanzelf. Hey, ik hoop dat, uh, dat we voor volgende week uh, aan die 180 zitten. Liefst meer natuurlijk. Want we hebben het liefst gewoon 300. Ja, hoe meer hoe beter. Hoe meer hoe beter. Want dan wordt het ook uh, steekhoudender zou ik maar zeggen. en Representatiever. Dat is belangrijk natuurlijk. Ja, want anders, daar, daarvoor doe je het. Ja, precies. En uh, daar, dan kunnen wij we weer verder en onze ja. programma's daarop uh, aanpassen. Ja, want wij hebben er zin in. Toch? Wij altijd, Wij uh, Wij altijd. altijd. Alles voor de radio, hè? Alles Dat is de hier de kreet, hè, dames en heren. <lacht> zo gaat het altijd. Als je in de studio binnenkomt, dan is het eerste wat we doen, hand omhoog en zeggen, alles, alles voor, voor de radio. radio. <lacht> ja. <lacht> zo is dat. Hé, hey, Albert-Jan, bedankt. Ik ga weer een plaatje draaien en uh, zometeen het nieuws. En uh, ik hoop dat het uh, gaat lukken allemaal. Ik, uh, we houden de luisteraars en de kijkers uiteraard op de hoogte. Dank u wel. Bedankt. Rick Davis en... Uh, Wat is die andere ook weer? Uh, Hodgson, yeah. <laughs> ja. Ja, is de achternaam. We hebben zijn voornaam kwijt. Uh, goed, we gaan nog eentje doen en dan gaan we naar het, uh, naar het nieuws. Nummer heet in ieder geval Dreamer, dan weet u dat vast. Roger Hodgson. Ja, natuurlijk. Kom nou. Dit is uh, Mok de Hoepel. All the young dudes. We rapped all night about his suicide. How he kicked in the head when he reached 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25? Wendy's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off stars from his face. The funky little gold race. A television man is crazy, saying we're juvenile delinquent wrecks. And man I need a TV when I've got T-Rex. Hey, mister, you guessed. I'm a. Dick. a mule, it's a real mean team but we can love Oh, we got love Brothers back at home with his Beatles and his Stones We never got it off, and his revolution stopped, what a drive Too many snags Drunk a lot of wine and I'm feeling fine Gotta raise some cat to bed There's a concrete all around us in my head Just in my head Duidelijk de stempel van de heer Bowie erop. Hij heeft trouwens het stuk zelf ook opgenomen. En uh, dit nummer heette All the Young Dudes. En het werd uitgebracht onder de naam Matt the Hoepel. Ja, ze. Ja, je draait die knop te vroeg dicht. Je moet hem nog even opendraaien. Ja. Dat deden ze dan. Wel een beetje DJ-festen, natuurlijk. Denk je die plaat afgelopen is en dan komt hij nog een keer. Het zijn geen geintjes, heren. Ondertussen zie ik ook de zon. Nou, hoe leuk gaat het wezen, allemaal. Maar het gaat wel stormen, dat wel. Maar daarover straks meer. Ja, en uh, wij gaan ons opmaken voor het regio-nieuws van uh, 1 uur. Nee, uh, uh, half twee, sorry. Half twee alweer. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Mijzelf. <laughs> ja, Rolly is helaas ziek. Nog steeds. En uh, dus doe ik het vandaag zelf. Uh, NH, dames en heren, onze nieuwspartner... die meldt dat een hoogbejaarde uh, een auto parkeert in een bloemenzaak. Ja, nou ja, als je bosje bloemen wil halen. Een uh, hoogbejaarde vrouw uit Bennebroek... is uh, gistermiddag met haar auto een, auto een bloemist ingereden. Het personeel van de bloemist kon net op tijd wegspringen. De 88-jarige vrouw reed rond half drie... Uh, vanaf de Narcisselaan de Zwarte Weg op en wilde langs de weg parkeren. En in plaats van op de rem te trappen... gaf de vrouw gas en reed ze de bloemenwinkel binnen. Het personeel kwam net op tijd opzij springen... want de vrouw gaf, uh, gaf aan onderweg te zijn naar de supermarkt. Zowel de vrouw als het personeel kwamen er uh, zonder verwondingen vanaf. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen. Vind ik nou dat kinderachtig. He, wil gewoon een bloemetje halen? Zet die auto een beetje dichtbij neer? Ah joh, moet toch kunnen in deze tijd. Goed, dan gaan we verder naar uh, iets heel anders. Uh, een woning aan het zuideinde van Westzaan is uh, gisteravond verwoest door een uitslaande brand. De brandweer heeft drie honden uit het pand kunnen redden. De brandweerman raakte daarbij licht gewond. De bewoners konden hun huis zonder kleerscheuren ontvluchten.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 Peters denkt dat de kustplaats de meest gunstige plek is om het feest te organiseren. De Engelse badplaats Brighton heeft ook zijn, gay, zijn eigen gay pride. En daar blijkt dat het heel goed werkt en heeft het toerisme een enorme boost gekregen. Al dus Peters. Om het evenement door te laten gaan is er toestemming van de gemeente nodig. Op dit moment zijn die gesprekken nog gaande... In afwachting van de Gay Pride, in afwachting, eh, nee, de verwachting is dat de Gay Pride in Zandvoort. van 31 juli tot en met 2 augustus gaat plaatsvinden. Op een verlaten woonwagenkamp. bij de Riekerweg in Amsterdam. hebben medewerkers van de Dierenambulance Amsterdam vanmorgen een herdershond gevonden. Het dier, een teefje, nou dat zal wel gistermorgen geweest zijn. Het dier, een teefje, zat vastgebonden en kon geen kant op. Ze was angstig, maar haar grote honger en onze brokjes gaven haar het vertrouwen om met ons mee te gaan. Al dus de dierenambulance. Omdat het woonwagenkamp verder verlaten was, vermoedt een medewerker van de dierenambulance dat het dier eh, doelbewust is achtergelaten. De hond, die is gechipt, eh, is naar de dierenopvang Amsterdam gebracht waar ze medisch wordt onderzocht. Eh, wordt ze niet opgeëist door de eigenaar... dan wordt er een nieuw baasje bezocht. En die hond is gisteren al want het nieuws is gisteravond samengesteld. Jawel, door mijn lieve Angela. Het KNMI heeft code geel... nou, dat is intussen al oranje, heb ik begrepen... afgegeven in verband met de zware zuidwestenstorm... die over het land raast. Met name het verkeer wordt gewaarschuwd... door voor zware tot zeer zware windstoten. 100 tot 130 kilometer per uur. De NS laat uit voorzorg minder treinen rijden... en op Schiphol is een groot aantal vluchten geannuleerd. En dan krijgen we nu het weer. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is bewolkt met regen en vanmiddag, en dat is intussen ook het geval... In, vanmiddag wordt het droger met een beetje zon. In de loop van de middag en in de avond stormt het aan de kust. Met 9 à 10 boven. Hierbij treden zware tot zeer zware windstoten op... aan zee tot en met 130 kilometer per uur... De maximumtemperatuur komt op 8 tot 11 graden uit. In de loop van de nacht neemt de wind af en morgen is het wisselend bewolkt. Er kan nog een bui vallen. Het wordt maximaal 8 graden en met windkracht 5 is het beduidend rustiger. Nou, hou jezelf goed vast als je op straat loopt.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 Fate ja, in me, fellas. got it. You never go away. dat was even om uh, onze helaas uh, zieke Dolly eventjes een hartje, onder, een, een, een hartje onder de riem te steken, natuurlijk. He, beterschap. En hopen uh, dat je de volgende week gewoon weer uh, helemaal sterk bent, hoor. Gewoon. Ja. Hallo Dolly dus van Louis Armstrong. Oh, Satchmo. En uh, dat was uh, dan even het liedje van uh, de sidekick. En dat was ik zelf vandaag. Ja, ik ben zelf de sidekick. Dus uh, twee in één, zou ik maar zeggen. Goed, uh, eens even kijken. Nou, uh, ja, uh, we gaan even wat ruiger. Ja, we gaan even wat ruiger. De heren Rolling Stones. Just your fool. Lonesome van de heer de Stones, het prachtige Just Your uh, Fool Nou lekker hoor, ja is het lekker Ja het was lekker, gewoon helemaal gezellig Oké okay. um, Dit is Joni Mitchell Het nummer kent u van Crosby, Stills En Nash en Young En Matthew Southern Comfort Maar dit is de echte originele versie Want zij schreef het Woodstock Joni Mitchell festival dat in augustus 1969 gehouden werd in het plaatsje Woodstock, vlakbij New York, in de staat New York het landgoed van meneer Max Jasger I'm a farmer Ja, ja. Johnny Mitchell uh, schreef het en uh, later werd het nog uh, dunnetjes overgedaan door Matthews, Matthew Salen Comfort en Crosby, Stills Ash en Jan natuurlijk En legendarisch was het, he. 500.000 mensen waren daar aanwezig. En uh, het was zo'n gigantische chaos... dat op een gegeven moment zijn ze ook maar gestopt met entree te hebben. En uh, kon je er gewoon gratis in. Het was echt zo'n bende. Maar goed, drie dagen of peace, music and love. Dat was het uh, thema van dat Woodstock Festival. She going to get up and... Ja. Yeah. Sing. Sing. Sing. Ja. It is the Buddy Rich Big Band. And That's it The, the Beat Goes On. Half years old and she's drunk. <laughs> Now, immediately, that makes it kind of tough. This is our daughter, Kathy, ladies and gentlemen. Come on, come on. come on! Yay. Now. You all right? You gonna do it? Beautiful. Pounding a rhythm to the brain la di da, -da, -da -dee. la -da -da, da da Charleston was once the rage, uh-huh History has banned that stage, uh-huh The miniskirts, the current.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 met een eigenzinnige muziekkeuze. Hè? Ja, je hoort hier echt alles wat je normaal nooit op de radio hoort. En dat is het leuke. Dat kan. In dit programma kan dat altijd. Dat is lekker zo makkelijk. Buddy Rich, Big Band. Wie die dame was, dat uh, vermeld de historie even niet. Um, maar uh, het was wel het, uh, het nummer dat bekend werd... natuurlijk door Sonny en Cher in de jaren zestig. En de beat goes on. Tja. Here's to the friends we used to have...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 een Traditionele sluitnummer op de donderdag hè? Gaat er is naar zelf zitten kijken hier nou ja. Goed, dat was hem voor de dag eh, Dames en heren CFM Lunch was niet zoveel pret als dat Dolly erbij is Maar ja, ik zei het al Die is eh, aan het beter worden Zomaar En wij eh, lessen natuurlijk wetenschap Dit was CFM Lens voor deze donderdag Zometeen met Lucifer's doosje. En uh, met allerlei fraaie dingen erin. Wat mij betreft. Uh, ik ga ervoor door. Tot volgende week. Dinsdag weer. Uh, voor een nieuwe ZFM Lunch. Ja. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag. Oh ja. Nog even uh, dank aan Angela natuurlijk. Voor het maken van nieuws en zo. Ja. En dank aan Albert-Jan. Voor het diepte interview.